Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. In een brief vragen ze huidig Kamervoorzitter Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Kamer om opheldering. De vijf Kamerleden onder wie Pieter Omtzigt vrezen dat de affaire de reputatie van de Kamer beschadigt. Woensdag uit dat het dagelijks bestuur een onafhankelijk onderzoek wil naar het handelen van Ariep. Door anonieme klokkenluiders wordt ze beschuldigd van machtsmisbruik. Arip zelf spreekt van een lastercampagne. Het weer tussen de buien door vandaag lange tijd droog... met ook geregeld zon en het wordt zo'n 16 graden. Morgen nog een enkele bui en geregeld zon. Daarna rustig weer. De temperatuur loopt nog een paar graden op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Zandvoort heeft het. Zandvoort heeft het. Zandvoort. En hij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, Zandvoort. radio en. internet. ZFM. Met nu. Toeback leeft. Toeback leeft. Toeback leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, dit is echt niet normaal. <lacht> Ik heb hier geen woorden voor. Je hoeft ook niet hoor. Ik geloof het bijna niet. Ja, je geloof het bijna niet. We gaan echt beginnen. Maar eerst maar even muziek dan.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 Twee platen later. Ja, dit is toch echt wel een plaat van een jaar geleden. Gewoon everyday. Ze een momenteel een plaat die echt wel niet. hoor. die wordt zo vaak gedraaid, die is helemaal platgeduid. Ook wat weer jammer. Terwijl ze gewoon leuke muziek maken. Tweede gedeelte vind ik het radioprogramma. Yo, we zijn hier weer aangekomen. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, we kijken de geschiedenis in. Het is 1, febru 1 februari. Nee, nee, nee, 1 oktober is het. In Nederland treedt de kraakverbod officieel in werking. Ja, je mag niet meer kraken. Je weet het nog wel in die tijd. Burgemeester Polak zei ons vanavond dat een grootscheeps ingrijpen van de politie bij het kraakpand kan worden voorkomen als de krakers alsnog tot overleg bereid zouden zijn. Ja. Maar de kans daarop is slechts klein. In naam ja, zeker. Dat waren nog eens tijden, maar het heeft dus geduurd tot 2010. Toen mocht je niet meer kraken. De eerste kraakactie stamt echt uit 1964. Dat was in Amsterdam, de wijk Kattenburg. Die werd eigenlijk door uh, een ploeg gemeenteambtenaar opzettelijk onbewoonbaar gemaakt. Uh, en die wijk heeft jarenlang leeg gestaan. Echt een, kratte, een krotte wijk gewoon. Maar op een gegeven moment heel veel woners uh, en heel veel mensen die wilden wonen. die hadden geen woning. Dus die hadden panden gevonden daar in de buurt van het centrum. En die hebben die eigenlijk die panden, zeg maar. Het was een soort profo-beweging. We hebben het witte huizenplan toen opgezet. En dan werd er boven de deur werd er, uh, in het wit geschreven. of je dat huis kon betrekken of niet. En dan oh. kon je daar wonen. Nou goed, dat was allemaal de eerste actie in 1964. Het heeft echt in de jaren 80 gigantische vorm aangenomen. Als je die beelden kijkt, gewoon in Amsterdam. Dat echt niet, je denkt van... Nederland is bezet. Zijn de Duitsers terug of zo? Dat is echt bizar gewoon. Met een tank de straat in. Nou goed, 2010, allemaal afloppen. Nooit meer kraken. Wat gebeurt er nog meer? Ik denk dat die krakers ook wel fietsen jatten. Ja, ook wel? Ik denk ook wel fiets, fietsen jatten. Ja, dat zou best kunnen. <laughs> ja. ja, wat heb je nog meer? Eh... Uh... De oprichting van Yosemite National Park in Amerika in 1890. Volgens mij was het niet zo dat Yosemite Park dat dat, dat, dat park uh, ook op die breuklijnen ligt van die uh, van uh, vulkanen. Oh, dat weet ik allemaal niet. Nee, weet ik niet weet, weet alleen wat? dat de man die het opge uh, <coughs> opgericht heeft, Jogi Bear. Uh, nee, Jokie weer. Uh, kijk, oh, waar heb ik het nou Het was een heel verhaal namelijk over die man die het opgezet heeft. Die kwam eigenlijk uh, 10, 20 jaar eerder, kwam hij naar Amerika. En daar heeft hij uiteindelijk uh, had hij de ha, houtzagerij had hij daar neergezet. Om uiteindelijk de omgevallen bomen in dat, in die, uh, in dat gebied, om die zeg maar, weer te hergebruiken. En hij werd daar een gids in dat gebied. En uiteindelijk wist hij zoveel van het gebied dat hij zei van dit moet beschermd worden. En hij had ook een hele andere theorie van hoe uiteindelijk zeg maar, dat gebied ontstaan is door gletsjers. En dat ging echt miljoenen jaren geleden, uh, ging dat terug. En uh, hij heeft heel veel gedaan voor dat gebied. En hij heeft meer uh, nationale parken heeft hij opgericht. Uh, dezelfde man die dus de Yoshima Park, Nationaal Park heeft uh, uh, gecreëerd eigenlijk. Goed, wat er gebeurde en nog meer door de jaren heen. Ik kijk naar onder andere het boerenprotest. Jazeker, dat waren nog eens tijden. De boeren moeten wijken. Stikstofuitstoot rond natuurgebieden moet met 70% omlaag. Zeker. 2019 aan een boerenprotest. Uh, uh, uh, gaan duizend boeren uh, het hele land door op weg naar Den Haag. Uh, uh, er ontstaat een negatief beeld over de boeren. En dat willen ze uh, tegengaan. Nou, op deze manier is dat niet echt gelukt. En parlementariërs spraken de boeren toe op het Malieveld. En uh, nou ja, goed, dat is uh, uh, nog steeds waar ze mee bezig zijn. Het boeren natuurlijk. En dat snap ik ook. Goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, dus 1 oktober 1958 komt Elvis Presley aan met de USS Randall in de Bremerhaven. Want Elvis moest toen. Je hebt net de film gezien, dus jij weet waarom hij naar Duitsland ging. Hij ging in dienst? Vanwege al dat gedoe, allemaal met dat hij te veel met zijn heupen zwaaide en zo, dat soort dingen. Ja, Dries van Kuik vond dat hij in het leger moest, omdat hij dan daarna een soort nieuw imago kon terugkomen. Dat was een beetje zijn idee. Maar hij kreeg toen wel toestemming om met zijn familie en vrienden buiten het kazerneterrein te wonen. En okay. ze hebben een huis aan de Goethe-strasse in Bad Nauheim betrokken. En daar zijn ze dus tot maart 1960 gebleven. Oké. Okay. Nou. Eh, 2017, heftig in de VS. De grootste schietpartij in de geschiedenis. Eh, nou, een normale schietpartij, geen oorlog, maar een schietpartij. Het gebeurt in Las Vegas. Eh, het was Stefan Paddock, die opende het vuur vanuit het hotel... Uh, uh, uh, Mandalay uh, Hotel. Op de 32e verdieping had hij meerdere wapens mee naar binnen gesmokkeld. Of te, om precies te zijn: 23 automatische pistolen en wapens had hij meegenomen. Had ze zelfs geprepareerd dat ze nog sneller konden schieten. En daar was een, een, een, een country een muziekfestival. Die was vrijdag uh, begonnen en zou tot zondag duren. En zondag bij het um, slotfestival van uh, Jason Aldine uh, werd er één keer geschoten. Een fragment. Jason Aldean had taken the stage in the final night of the Route 91 Harvest Festival. This is dus het echte wat je hoorde destijds. Mensen stonden verward in het publiek. Bullets rained down on de 22.000 concertgoers ...packed into the open-air venue. That's just a firecracker. Precies, sommige dachten... ...een firecracker is het vuurwerk. We ze bij de afsluiting van de show... ...want het was de laatste show van het hele festival. Nee, er werden uiteindelijk 58 mensen gedood... ...en 546 gewond... ...tijdens deze schietpartij. Het is bizar. Uiteindelijk wisten ze dus niet waar het vandaan kwam. Uiteindelijk ging het alarm af in het hotel... Het, het brandalarm en dat kwam door de kruiddampen van de wapens. Mm. Het is te bizar voor woorden. Nou goed, stel voor even in 2017. De grootste schietpartij in de geschiedenis. Ja, maar diezelfde dag was er in Duitsland het eerste homohuwelijk. Ja, bizar hè? Het is wel hè? bizar, want in Nederland was het eerste homohuwelijk. In april 2001. En er zijn sindsdien 28.000 huwelijken gesloten in Nederland. Waarvan er nog 20.000 samen zijn. Dus uh, dat is maar één op de drie nog niet eens... Die, uh, die uit elkaar zijn. Het kan ook zijn dat ze niet meer samen zijn... omdat uh, een van de partners overleden is natuurlijk. Ja. Maar eerst uh, eerste homo... is was vijf jaar geleden. Dat klinkt bizar, He? hè? Ja, de man die als eerste trouwde... die interviewde uh, uh, Merkel... en die zei uh, in het interview vroeg... wanneer kan ik met mijn man trouwen? En zij draaide een beetje om de vraag heen. En uiteindelijk is het toch besproken in de, de kamer... of hoe noem je dat uh, daar... Uh, en uiteindelijk waren er, geloof ik... 300 voor en 200 tegen. En toen uiteindelijk werd het aangenomen dat het officieel kon. Dus eigenlijk ja. via een, door een interview... Eh, eh, door een man die homoseksueel was... door een interview is het eigenlijk op gang gebracht... en is het toch voor elkaar gekregen. Ja, want ik vraag me af of de mensen dan bijvoorbeeld... dan in Nederland konden trouwen... dan als ze nog dat in kunnen sch konden schrijven in Duitsland. Ook niet waarschijnlijk. Het wordt nee. niet geaccrediteerd. Het wordt niet aangenomen voor waar dan. Nee. Ja... Goed, tot zover geschiedenis. Straks de verjaardag. Wie zijn er jarig? Wij kijken er even naar. Maar eerst doen we hier... Ja, die leuke plaat van Yeah, Yeah, Yes. Bijzare plaat, maar wel leuk. Yeah, Yeah, Yes en Burning... Bizarre muziek, de JJS hebben een nieuwe cd uit. Oeh, is het klassiek? Een crossover van alles en nog wat. Cool it down, baby. Is het? platen die het burning. En ja, het is bizar, een leuk videoclipje er ook bij. Het is uh, apart allemaal. Het is de zaterdagmorgen hier bij Toeboek en we kijken naar de verjaardagen. Wie is de jarig? Is Zeker, wie zijn de jarig? Nou, kijk even. Onder andere diegene die jarig is, Jimmy Carter. We noemen hem net al de 39ste president van de VS. Hij was president van 1977 tot 1981. Hij wordt vandaag 98. Hij erft een gigantische economische uh, crisis. Dat komt door de Vietnamoorlog. Die heeft tot zo veel geld gekost, dat hij dat moest gelijk trekken. Hij had wel heel veel successen met het buitenlands beleid. Hij bracht Egypte en Israël dichter bij elkaar. En hij was een van de eerste die zag het belang van de rechten van de mens echt in. Hij zei, daar moet iets mee gewoon. Nou goed, later in 19 80, verloor hij het van Ronald Reagan. Die nam het uiteindelijk over. En die maakte er één groot commerciële bende van. Nou wel, ook wel weer goed. Want die bracht weer ons dichterbij. Rusland. Nou ja, wij... Ik, ik hoor niet bij Amerika. Maar het bracht ieder geval wat meer rust door Rusland en Amerika bij elkaar te brengen. Dat is wel mooi. Wie is het nog meerjarig? We kijken ernaar. Haal de microfoon dichterbij en vertel het ons. Het zijn nog vele jaren. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Richard Harris. Hij is van 1930. Ja. En hij leefde tot 2002, hij is dus 74 geworden. Richard Harris, waar ken je hem van? Hij speelde par Perkamentus in Harry Potter. Perkamentus? In, oh. die ja, met die hele lange baard. Het hoofd van Zwijnstein, volgens mij. Oké, okay, ik heb hem een Maar daarnaast was ja. hij ook uh, artiest en hij heeft dus ook dat nummer MacArthur Park voor de allereerste keer uh, uitgebracht. Oh, oké. Okay. En dan denk je, welk nummer is dat ook? Is dat ook weer. Maar dat nummer is nog altijd heel bekend geworden door Donna Summer. Oké. Okay. Van Someone Left the Cake Out in the Rain. Oh, dramatisch. Hele natte... Ja. Ja. Cake. Kijk, Oma's cake zijn eigenlijk al droog. Dan zijn ze wel heel erg nat. Dat moet je ook weer niet hebben. Goed, die vandaag ook jarig zou zijn geweest. Helaas is al niet meer onder ons. Kev het over Bonnie Parker. En Bonnie Parker... Bonnie? De Bonnie? Nee, Jan ja, nee, Bonnie nee. en Clyde. Jan Bonnie en Clyde. Uh, <kwijnt> zij werd met 23. Ze werd grootgebracht door haar grootouders in Clement City, bij Dallas. Daar kwam ze Roy Thornton tegen. Roy? Dat is geen Clyde. Nee, Roy Thornton, daar trouwden ze mee. Toen was ze nog maar 16 jaar oud. Hij ging er al vrij snel vandoor. En toen uiteindelijk twee jaar later kwam hij terug. En toen had ze geen zin meer in hem. En toen uiteindelijk kwam ze na deze korte ja, is affaire. Heb je hem toen vermoord? Nee, dat niet. Oh, dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Dat is wel het nee. verhaal een beetje opgesproken. Ja, zeker. Jij wilde nog even een mooi dramatisch, dramatisch verhaallijn naast leggen. Nee, goed. Deze Bonnie kwam uiteindelijk Clyde tegen. Clyde Barrow. Hij was wel redelijk berucht. Hij had al namelijk wat, uh, wat overvallen gedaan. Moest ook nog zitten terwijl hij met haar een relatie had. Hij kwam in 1932 vrij. En tussen 1932 en 1934 hebben ze heel veel uh, banken overvallen... En daar maakten ze foto's van. Ook foto's van hunzelf, hoe gelukkig zij waren. Ze schreven gedichten. Die stuurden ze naar de krant. En daardoor werden ze heel erg populair. Want toen dachten ze van... Hé, hey, dit is een, een vuist tegen het com commercie. Tegen de, tegen de gevestigde orde. Weet je wel. Dit is uh, de wilde, bonne, uh, de wilde uh, cowboys. En uiteindelijk werden ze in uh, 1934, 23 mei... in een hinderlaag gelokt. En daar werden ze helemaal doorzeefd. Even een ja. fragment. Zeker Bonnie en Clyde. Door Georgie Fame natuurlijk. <laughs> ja, heel triest. Gewoon 23 jaar oud en zo ellende al hebben veroorzaakt. We zo in je eind komen ook, hè? Ja, goed, maar goed. Ik ken toch? hem dan van Bonnie en Clyde. Ze staat in een bootje. Ja? En Bonnie is de blootje en weg was Clyde. Nou, hey, ik ga in... er helemaal niks over zeggen, meer. Nee, oké, okay, oké. Okay. Wie ook jarig is vandaag is uh, Julie Andrews. Julie Andrews? Ja, ze wordt 87. En zij speelt dus Mary Poppins. En ze speelt natuurlijk In the Sound of Music. Zeker. Ja, overbekend. Goed, uh, ik had het net over. Jimmy Carter Die was natuurlijk uh, 98 geworden. Er is vandaag een winnaar. Die is 100 geworden. Die Chinese natuur weten, uh, natuurkundige. En die is Sheng Ning Yangu. Ik denk dat je het uit me spreekt. Die is 100 jaar oud geworden gewoon. Maar goed, vandaag ook jarig uh, Albert Collins en dat was een Amerikaanse bluesgitaarist en zanger. Helaas alweer overleden aan uh, kanker. En hij is bekend door dat bepaalde uh, coole sound -gitaartje. Hij is ook een Fender hè. Wat een? Echt een Fender. Ja, Fender. Ja, daar speelt hij niet. Hij is een speciaal manier, techniek van spelen. Ik hoorde het al. En dit is eigenlijk een van zijn bekendste klassiekers. En dan, uh, het is een instrumentaaltje. Frosty. Hij heeft echt een reeks van singeltjes uitgebracht. Van een aantal gewoon. Luister maar even naar mijn gitaar. Die zanger is best leuk, maar het gaat om mij. Ja, ja. Albert Hammond. Uh, Albert Collins, sorry. Okay. Vandaag is ook een heel andere stijl van muziek. André Rieu jarig. Echt waar? Hij is van 1949. Ah. Hij wordt 63. 73. 73. Zo, dat zou je hem niet geven. Nee, zeker. Nee, dat is, uh, hij blijft ook jeugdig. Ook, gewoon, dat hij iets doet wat hij gewoon leuk nee, vindt. leuk vindt, ja. Ja, dat is mooi. Vandaag wordt hij 63. Noor. Zeg je? Noor. Ja, maak er even grap over gek. Je kent hem van dit. Een Senegalesen zanger. Hij is 63. In de jaren 70 was hij al populair met een band. Super Etoile. En uh, hij was in Afrika heel erg populair. Hij heeft samengewerkt met onder andere Nene Cherry. Die hoor je hier. Maar ook Pieter Gabriel. Hij uh, was nogal begaan met de Seneg Senegalese problemen in het land. Hij heeft zichzelf uh, verkiesbaar gesteld. Als om president te worden. Helaas werd het niet goedgekeurd. Zijn uh, volkersstemmen of weet ik wat. Dat is niet goed doorgekomen. Maar uiteindelijk werd hij wel minister van cultuur en toerisme. Dus hij heeft wel iets toe... Uh, iets weten te veranderen daar in Senegal. Dat is wel mooi. Uiteindelijk is hij teruggekomen in de showbizwereld in 2012. Ook nog in Nederland geweest in, 2000, of in 2020. Dus hij maakt nog steeds muziek. Hij heeft ook onder andere een concert uh, verzorgd voor Nelson Mandela. Dus nou, uh, Jusun 63, maar al zeer actief geweest in zijn leven. Nog meer verjaardag of laten we het hier even doen? Drijver. Arna Drijver, wie is dat? Van 1983 is we, en zij uh, is een uh, begenaagde toneelspeelster. Dat dus zeiden toen ook zo'n hele serie dat zijn dirigenten van de koor. Oké, okay. oh ja, klopt. Bent ja, je leuke, leuke dame, mooie Zeker. dame. Ja, mooi gegeven dat de vrouw eigenlijk geen kans kreeg om... Uh, uh, niet serieus werd genomen en uiteindelijk uh, is ze een hele grote dirigent geworden. Dat is een bestaand verhaal, toch? Ja, dit is de film, de dirigent Ja, ja de dirigent, ja. Ik snap het. Goed, dat is over even de verjaardag uh, en straks de Zandvoortse berichten. I'm Dat dat de bedoeling is. If you wanna leave me, I'm coming with you. Oeh, ja. Ik had mijn koffer gepakt, maar... Niet uh, de ik ook dat je meegaat. Ik wil er gewoon even wat rust. Zeker. De Wombats hebben een nieuwe plaat uit. En dat is top te vinden. Dat is leuk. Altijd weer lekker van die grappige muziek. Dance to Joy Division. Daar begon het allemaal mee natuurlijk. Ja, alweer jaren geleden. Zandvoortse berichten. We kijken naar de Zandvoortse berichten. Ja, grappig. Mini Oktoberfest. Er zou afgelopen zaterdag op het Raadhuisplein. een Groot Oktoberfest... Uh, gaan plaatsvinden. Maar helaas werd het plaatsbend afgeblazen omdat de zanger corona had. En uh, ja, toen uiteindelijk konden ze ook niet zo gauw een andere band vinden. En toen dachten ze van uh, Brief van het Wapen: Ah, oh, maar ik kan ook zingen. Dus uiteindelijk heeft hij van alle dingen uh, geregeld. Ook voor die vrouwen in van die mooie jurk. Met, met, die, met die borsten, sorry. Met die borsten die omhoog worden gedrukt. In zo'n jurk. En die ook grote een grote kul op bier jurk, ja. liepen. Weet uh? Dirndl, dirndl. Dirndl, ja, zoiets, ja. En, en, dus, en er was ook een groep Duitsers die dachten van... Hey, hier hoor ik me... Dus je sloot ook aan met uh, lederhozen. Dus uiteindelijk werd het een heel leuk feest. Het werd een mini-oktoberfest. Wat toevallig als ze het bij zich hebben, die zooi. Zeker. Want hebben ze altijd in de tas toch... zitten. Door ja. de Duitsers gewoon vast... Uh, Zo'n lederhozen bij je. je, zeg maar, je, je mobiel bij je hebt. Ja. Ja, goed. Nog meer berichten. Nou ja, de Haltestraat is weer open. 24 uur per dag. Ja. Tijdelijke zomerregeling was... Uh, eindig op 25 september. Dus ook de terrasuitbreidingen zijn niet meer toegestaan. Oh. En het is nog maar de vraag of deze regeling volgend jaar terugkomt. De meningen van de belanghebbenden zijn zeer verdeeld. Oké, okay, oh, dus even afwachten. Nou goed, de, de corona gaat wel weer opspelen, dus je weet. Maar goed, de echte lockdown gaan we waarschijnlijk niet meer krijgen. Dus wie weet wordt dit initiatief toch elk jaar wel herhaald hoe vinden de bewoners dat? Dat is ook vooral belangrijk. En de horeca, of niet de horeca, maar de ondernemers, de winkels, zijn ze nog bereikbaar? Dat zijn allemaal van die vragen die nog beantwoord moeten worden. Start uh, herontwikkeling van uh, het watertorenplein is uh, feestelijk onderstreept. En vorige week donderdag was dat. Ze uh, zijn van plan om vier appartementencomplexen daar te bouwen in de vooroorlogse stijl. Als je daar even op Google, gewoon op YouTube. Of op internet, ook op YouTube. Heb je er allemaal filmpjes van en foto's. Het ziet er heel mooi uit. Er is heel veel gestel geweest over Watertorenplein. Er is heel veel politiek op stukken gegaan. Drie architectenbureaus, wedstrijden. De een had meer informatie dan de ander. Dus ik kon een beter plan afleveren. Oh man, hou erover op. Maar goed, uiteindelijk is het nu begonnen. En uiteindelijk is het de Watertoren losgeknipt. Want die zou eigenlijk bij het hele plan worden gevoegd. Die is losgeknipt van het Watertorenplein. Dus daar komen ook nog alleen appartementen. Complex in, of appartementen in vier of vijf, geloof ik. Nou goed, het is gewoon nu gestart. En uiteindelijk wil je er meer over weten. 25 oktober wordt in de blauwe tram nog meer voorlichting gegeven over wat er allemaal gaat gebeuren. De het Maar goed, het ontwerp ligt in ieder geval vast. Want daar was ook heel veel over te doen geweest. Dat is mooi. Ik ben benieuwd. Ik moet ergens in 2023 echt gaan starten. Wat is nog meer te melden? Uh, afgelopen woensdag is een fietser gewond geraakt bij een ongeval in Zandvoort. Want de man ging onderuit toen hij wilde remmen bij de rotonde. Even, even serieus, Zo. dit is echt nieuws. een fietser is omgevallen bij de rotonde. <laughs> ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk was het een elektrische fiets, denk ik, hoor. Oké. Okay. Want hij wilde remmen en toen ging hij onderuit. Maar hij heeft waarschijnlijk zijn arm gebroken. Oké. Okay. Dus ja. Nou. Ja, ik pak, zou zeggen, pak de gewone fiets maar weer eens. Probeer eens maar weer eens gewoon te fietsen in plaats van dat overdreven. Geen geslender meer. Hè? Nee, precies. Geslender, ja. Slenderfiets, noemen we hem. Dat is het, lekker. Gewoon, iets bewegen met mijn benen een beetje nee Ja, ik beweeg ook wat meer de laatste tijd. Zeker. In een, uh, oh ja, een heel leuk verhaal. Um, van, wat zag ik ook, de, uh, de, de, de, de burger Nee, de, ah, waar is hij nou? Over de agent die afscheid neemt in Nederland. Of in, in, uh, in Stantwoord. 1998. Hoe heet hij? Achten. Achten heet hij, ja klopt ja. ja. Hij is ruim uh, 42, nou ieder geval 40 jaar in, Nele in uh, Zandvoort agent geweest. Hij had allerlei verhalen over onder andere een poes. Een van de hoofdagenten kwam bij het bureau... Met een poes. En die poes heette Beffy. En iedereen moest betalen voor die poes. Die poes werd ook zeg maar gewoon in het bureau opgenomen. Hij leefde er ook gewoon. En uh, iedereen moest daar ook een gedeelte van zijn loon voor afstaan. Het zou niet een hele grote bedragen zijn geweest. Bankrekening wordt ervoor, ervoor gereserveerd. En de kat liep gewoon in en rondom het bureau. En als dan bijvoorbeeld een arrestant daar uh, werd verhoord... dan kwam zomaar Beffy op schoot zitten. En dat... Dat brak dan ook vaak de spanning wel een beetje. Dus uiteindelijk heeft Bepi daar over 20 jaar gewoond. Zo'n dus 10 jaar gewoond. En uiteindelijk so. heeft hij die staatsbegrafenis Met de motorkolom ah. erbij. Nou, heel mooi verhaal. Hoe zien we nu de Schot? Deze Theo van Achter ja. heet hij volgens mij gewoon. Ja, ja, ja, ja. Ru okay. Ruim 40 jaar in de zandsport, <coughs> Agent geweest. Mooi we hebben in Zandsport, een echte beach tennis kampioen. Ja. Rose de Hart. Zij is in augustus in scherpsfeer kampioen geworden in het enkelspel. En ja, de dames. En dat was er die twee jaren uh, in de 18 en 19 ook al. Maar als je dus uh, meer wil weten over uh, die beach events uh, met beach tennis. Kan je contact opnemen met Roos via e-mailadres roosdehart.gmail.com Bewoners van uh, Achtsprong Sprong zoeken een medebewoner. Het is uh, 13 jaar geleden ontstaan. En toen hebben ze namelijk de achtsprong opgezet. Dat is voor autistische en verstandelijk gehandicapte mensen die daar kunnen wonen. En daar wonen acht mensen. En je gaat binnenkort verhuizen. En ze zijn op zoek naar iemand die daar weer bij past. Dus uh, heb je zelf ideeën van nou, ik zou daar willen wonen. Of je kent iemand die daar zou willen wonen. Het liefst hebben ze iemand ook uit Zandvoort. Er zijn nu mensen die uh, in de leeftijd van 43 tot 45 jaar zijn. Mag ook jongen, ouder misschien ook. Maar er moet eerst een gesprek komen om te kijken of je in die groep past. De groep woont zelfstandig met begeleiding. Maar hebben ook heel veel uh, uitjes samen. En ze koken ook voor elkaar. Dus het is, het is, het is bijzonder. Ik vind zo'n onderneming altijd mooi. Dit is opgezet door ouders van verstandig gehandicapte mensen. Ja. En die waren het zat in de gewone zorg. Die hebben zoiets: we gaan zelf iets opzetten. En dan nemen ze ook zelf begeleiding aan. En dat is soms echt iets moois. Het is uh, van woondroom, woon, droom, zorg. Dus mocht je ideeën hebben, dat je denkt, van, hey, daar zou mijn uh, uh, kind of daar zou ik zelf willen wonen. Ga informeren, want het is altijd best lastig om een plek te vinden wat bij jou aansluit. Ik heb er elke dag mee te maken namelijk. Goed, dat is over de zandvoortsberichten. Tijd voor die landenkeuze, maar we hebben hem nog niet klaargezet. Uh, nou ja, ik klaar ik had er wel eentje. Ja. Yeah. Yeah. Shocking Blue. Ja, nou. het is wel oud, maar Mariska Veres is vandaag jaren. Ja, oké. Okay. En welke is het? Shocking You. Shocking you. Do De overbekende finis hadden we kunnen draaien. Ik vind dit veel leuker. I'm shocking you, I'm real shocking you. een shocking blues. Maar dat Mariska Veres zou vandaag jaren zijn geweest. Maar ja, dat is ook al overleden. Toen was ze 73 en dat was ergens in 2000 of zo geloof ik. Hè? Ik heb dat staat het is overleden. Ja, ik dacht dat ze... Is, is niet meer onder ons in ieder geval, dacht ik. Goed, Mariska Veres, die uiteindelijk nog in een kledingzaak geld moest bijverdienen. Ja. Ja, ze had het nummer niet geschreven. Shocking blue. Helaas het uh, nummer. Vinders. Uh, dat ze gewoon zelf moeten uh, schri schrijven. Maar goed, uh, uiteindelijk, uh, waar we ook bij stil moeten staan eigenlijk. Het is vandaag echt 40 jaar geleden. dat voor het eerst de CD-speler werd gelanceerd. Die is door Philips uh, in elkaar gezet, bedacht natuurlijk. Uiteindelijk uh, komt het uiteindelijk omdat namelijk uh, Arthur Shadow en uh, Charles uh, Towers. Towers, ja. Die hadden een laser uh, ontwikkeld. En daar uiteindelijk is daar weer een laserplaat van gemaakt. Met video. En toen veel later kwam het eigenlijk de, de compact disc speler. Even een, uh, een, een geluidje. of <coughs> een dingetje. Sony wil de afstandsbediening voor zo'n compact disc speler vergelijken. Maar niemand heeft hem. <laughs> ja, lekker hè. En Sony wint... Ja, zeker. Ja. Sony al kwam met een cd-speler op de markt. En daar was niks mee te vergelijken. Het is gewoon een hele goede cd-speler. En, goed, en dan vraag je altijd af, wat was nou de eerste cd in Nederland? Wat, wat denk je van, ik ga naar de platenzaak. Oh, uh, je lubbe cd's. Oh, ik wil de cd. Ja, nou, meneer, we hebben eigenlijk nog maar één cd in de schoppen. Van wie is dat? BZN. What the fuck? Echt waar? Dan breng je echt serieus iets op de markt en dat wordt dan BZN. Nou goed, ze vonden zich gevreerd natuurlijk. En later krijg je nog, dat was de best of en Later ook krijg je, BZN, of krijg je nog best of CD's van allerlei beentjes. Ik kan me herinneren dat mijn vriend van mij toen als eerste CD uh, Dire Straits kocht. En toen gingen we. vergelijken. Nou goed, dat ging ja. over de cd spel in 1982 voor het eerst op de markt. Moet je nagaan. Ja. Ja, Mariska Veren is nog even. ja ze is, ze is maar 59 jaar geworden. Ja, wel toch. En ze, ja. ze kreeg uh, een diagnose galblaaskanker. En drie weken later was ze gewoon overleden. Oké. Okay. Zo snel. Zo, Zo snel kan het gaan. Oké. Okay. Hij zeg maar dacht dat ze, dat ze nog leefde. Maar nee, toch al overleden Dus we hebben er uh, jaren, heb ik, ik er al overleefd. Jij nog net niet. <laughs> nou, fijn dan weer. <laughs> is dus nog vol hè. Er kan nog van alles gebeuren, Dat is zeker waar. Oké, okay. bent uit België vandaan, Belle en Sebastian, a bit of previous. Van het verleden. Blijkbaar. Sebastian hebben mooie muziek met als weer het gevoel van vroeger, hè? Stukjes tekst zo, uh, getting older, getting wiser. Ja, het, het doet echt zo, denk ik, aan iets. Ja, precies. Dit lijkt er wel een beetje in te zitten. Het gevoel. Dus hebben ze hebben een hele avond geluisterd naar Ellen's and Project. En toen dachten we, nou, wij doen er even de gitaartje. En dan klinkt het toch net even wat sneller allemaal. Ja. Nou, goed. Ik vind de, de update beter, hoor, moet ik zeggen. Ik moet ik, trouwens uh, zeggen, ik heb van de week heb ik bij uh, uh, Lubach heb ik, uh, die Jet Rebel gezien. Oh ja. Heb jij hem ook gezien? Ja, jezus. Dat die de de gast die die begint met één dingetje, maar volgens mij deed hij het share dat ook met zo'n apparaat. Ja, klopt. ja Ik, het. Ja, ik, ja, wel ik wel denk wel ook zo'n apparaat. Het lijkt wel leuk om mee te snel, spelen. Nou, zo'n nou apparaat. Ja, het is gewoon allemaal apparaat en dan in een loop zetten. En ja. je moet er wel even rust voor hebben. Maar ik denk, nou, komt er nog wat? Maar ik moest weer wat in je spelen, nog wat in je spelen, ja. weer wat in je spelen. Goed, nou ja, ik uh, vond het grappig. Jazeker. Maar dit is niet meer de muziek van vroeger van Jet Rebel. Ik vond dat iets scherper en dat meer... <gacht> dat, ik, dat vond ik leuker. Dit is weer een beetje funky uh, Prince-achtige stijl wat hij maakt momenteel. Ja, maar misschien is het ook wel gedaan dat het uh, beter verkoopt. Beter in de markt ligt. Nee, oh, denk hij ligt zijn hart veel meer. Ja? En tuurlijk, hij wilde gewoon meer Prince zijn. Als je die optreden ziet in de wereld draait door... dat dus hij boven op de tafel ging spelen, echt... Magnifiek! Echt magnifiek, gewoon, om even een oude term te gebruiken. Dus ja, ik kan echt spelen of de, de, de Sterren van de Hemel noemen we het altijd. Leuk, hè? Goed, uh, kwart voor tien. Uh, wat kunnen we nog melden? Ja, dat er, uh, het schijnt dat een heleboel BN'ers heel veel nepvolgers hebben. Ja. En ze hebben eigenlijk een beetje gecheckt. Ja. En uh, ze hebben dus gekeken: van, uh, zit er een profielfoto bij? Uh, wat is de verhouding tussen het aantal volgers en de gevolgen? Hoe lang bestaat het account? En dat waren allemaal criteria om eventueel accounten uh, ne nep uh, te noemen. Ja. En die Yvonne wij die uh, zou maar liefst 56% neppers hebben. O.J. Coulson 44% neppers. En uh, Jamie Jongejan, die ken ik niet, nee. 40%. Dus uh, ja, wel interessant op te weten. En wij allemaal wijzen naar Dotan: Dotan! Echt dood aan Want hij was de boel aan het bo opbouwen. Ja. Oplichten en wat allerlei verhalen bedenken. Ook al nep volgen. En blijkt dus dat de helft van Nederland... Doen het ook. Doen ja. het ook gewoon. Teleurstellend. Nou, een kleine vier jaar spelen ze al in de dorp Het leven van Jezus na. Aan de Passion spelen. Dat is een oberrammer uh, gauw. En dat schijnt ze al vier jaar lang. Gaan daar echt... Wat is het? 2000 mensen? In al die oude... Kleding gaan ze het, het, het, het, het leven van Jezus spelen. En uh, in 18, wat was het ook weer, 1850, is het aantal hotels dat ook 20, naar tien verdubbeld. Echt bizar. Uh, iedereen komt er naartoe, over de hele wereld gaan ze naar dat dorp, de uh, Uber uh, Rammergau, om het leven van Jezus te, te gespeeld te zien worden. Het is echt bizar. Het is echt heel iets groots. En ze hebben het twee jaar niet gedaan vanwege de corona. En nu gaan ze het weer oppakken. Dus ik vind het uh, bizar. Het is. Uh, The Passion of Christen. Maar dan nog even een tikje groter. Hoe is dat anders? Dan nog even groter. Goed, uh, een van de leukere platen die ik afgelopen week kreeg is uh, deze. Ik zit even te kijken. Lloyd Karner is um, uh, groter mee Het in zijn teksten. En dit is zijn laatste plaat: Nobody knows. Oh, weer zo'n wel een verhaallijntje wat we niet kennen.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 Ik weet niet hoe lang hij dit kan volhouden, maar ja, grote slepen, muziek uitkiezen en daar dan het verontrustende tekst over uitspreken. Er zit ook weer heet in. De vorige zin was namelijk ook heet. I hate everything. But not everything. Goed, Benjamin ben, Gerald Lloyd Larner heet hij. En hij heeft zichzelf omgedoopt tot Lloyd Karner. Ja, hij is groot, komt uit Engeland vandaan. Nobody knows! Zeker, Ja, wat er allemaal niet in de wereld afspeelt. Er is echt wel wat gaande. Is er weer zo van iemand gesproken? Gast, ga weg. <laughs> weg! Ja, het lijkt op Lord uh, Carnarvon of zo. Van die uh, ontdekking van het graf van... Toetan Amon. Yes. Ja, uh, uh, Carter heette die. Carter. Uh, uh, Carnarvon of zo. Huppelop Carter heette die. Die heeft okay. het uh, Toetan Amon graf ontdekt. Wat heeft hij allemaal mee naar huis genomen? Ja. Jezus. Onder het genot van nu. een muggenburger. Want het schijnt dus dat ze vanaf 1865... Toen kwam ontdekkingsreiziger David Livingstone al met deze burgers in uh, aanraking. En hij noemde dat een kunga cakeje. En dat betekent flink naar kaviaar smakend. Het schijnt dus zo dat ze zo'n last hebben van, uh, van die uh, opeengedrukte muggen allemaal. Ja. <coughs> Je hebt van die enorme zwermen. En ze vangen ze dus door gewoon een pan in te smeren met bakolie. Oké. Okay. Ze zwaaien ermee door dat ze zwermen heen. Echt waar? De insecten blijven plakken yes. en binnen afzienbare tijd... Blijft er een flinke oogst in de pan achter. Dit wordt verwerkt tot burgers en opgebakken. Het schijnt enorm veel proteïne te hebben. Oké. Okay. En heel gezond te zijn. Oh, mijn god, gaan die mannen helemaal fout doen? Een cake. Een kunga cake. Ja. Oké. Okay. Gewoon pan niet gewoon even door een uh, zwerm heen gaan. Dat ja. Dan heb je zelf niet gestoten hoe gestoken. Maar nou, je wordt. ziet zelf thuis ook wel eens nog in de tuin zo'n zwermpje. Ja, dat klopt. Het dat zijn van die hele kleintjes. Ja, dat is. Maar daar zijn ze waarschijnlijk wel wat groter. Daar moet je zeg maar uh, flink wat voor eten. Nou goed, klopt niet. Ja. Dat, net zo groot zijn als de wolfspin. Maar het is wel mooi dat een, een entomoloog, mee Birnbaum... die zegt al van, het is twee vliegen in één klap... Hè? want uh, ze zorgen echt voor uh, problemen bij de lokale bevolking En door ze dus op het menu te zetten, dan zijn ze, zijn er, worden ze ook weer minder geprikt. Ja, logisch. Ja, het is hartstikke mooi. Het is hetzelfde als, we moeten ook af van het eten van de vlees. We moeten eigenlijk meer naar uh, ja, dingen Proteïne in de Proteïne van insecten. Proteïne zo gewoon. Springkaden, moet je eens kijken. Als je zo'n springkaden zwerven. Ja. Dan ga je ook even met zo'n pand doorheen? Zo. Zo, dan heb je gelijk een hele Gaan we de boel eens even omdraaien. Hè? In plaats van als ze onze oogjes kaal vreten, gaan we hun kaal vreten. Ja, en, uh, het is ook geroosterd. Het is het beste eten. Het is net kip. Een ja, beetje noodachtig. Jij ja, je, je hebt het al eens gehad? Ik heb wel eens een sprink gegeten. Nou, ik ben op zichzelf wel nieuwsgierig alleen als je dan, dat zo in een bakje die liggen. Dat je denkt, hm, ja, met die pootjes en zo. Uh, kijk je zo aan. Ja, ze kijken zo met die grote buit, buitenaardse ogen. Dat je ja, denkt word je dan, van, dan ook niet een beetje buitenaard als ja, je dat opeet? Ja, zoiets. Ja. Goed. Nou, wat moeten we in de toekomst allemaal in onze mond stoppen? Ik weet het niet, maar... Uh, dat moeten het maar afwachten in ieder geval. Er moet wel iets gebeuren in dit geval. Yes, we zijn on the tipping point. Hm, goed, te passen allemaal. Ja, de nieuwe single van Tears al wel. Dat is de nieuwe CD'tje. En dit is daarop te vinden. End of the night. Is dat Olita Arabs, of niet? Ja, die hebben zij ontdekt, hè. Olita hebben. uiteindelijk hebben ze toegevoegd aan Tears of Fears en Periode. Dat was dezelfde in die tijd van Everybody Wants to Rule the World. Daarvoor hebben ze ook nog weer andere soorten muziek gemaakt, Tears of Fears. onder andere dit... Bill Shelter, Mad's World. Waar het ook over de psychiatrie gaat. Wat later ook weer gecoverd is door uh, iemand anders. En dat kwam toen in de film Danny Darko. Terecht. Dat was echt een vage film, maar wel echt een aanrader. Danny Darko. Als je nog denkt van nou, ik wil eens iets anders kijken dan anders. Nou, dan moet je dat eens kijken. Goed, zover de laatste. LP, single van Tears for Fears, End of the Night. Goed, bijna het einde van dit radioprogramma. We kijken nog even naar dingetjes in de krant. Een van de dingen die, die speelt momenteel. Uh, de stelling van vandaag in de Telegraaf is minder op de mobiel kijken. Want we hebben te maken met eenzaamheid. En vooral uh, was het altijd bekend dat eenzaamheid onder ouderen heel erg leeft. Maar het schijnt dat jongeren er ook wel een beetje mee te maken hebben. Want ja, uh, jongeren eigenlijk gaan eigenlijk alleen maar in contact via het mobieltje. Ze moeten eigenlijk wel leren om in contact te treden. Ze moeten gewoon weer sociale dingen krijgen. Noem je dat handvatten? Hoe je dat doet? Met iemand in gesprek te gaan. In plaats van om alweer app's te beantwoorden. En snel al die foto's te bekijken en bij te werken. Dus dat is een beetje de vraag. Moet er minder op het mobieltje worden gekeken? Minder schrijven en meer live elkaar tegenkomen. Ja, veel beter. En wij ouderen, ik denk 50. 60 wij ouderen. Plus. Oh, God. Ja, we, zitten, we zijn aanbeland in het clubje Wij Ouderen. En wij we zijn vrij makkelijk in het, opma in het maken van opmerkingen bij de kassa. Of je denkt, we zeggen, nou, hier moet ik even iets over. Dat is leuk. Dus, vaak is het niet leuk, maar vind jij het leuk. Maar goed, je maakt wel even contact. Dan heb je een generatie die is nog weer ouder. Uh, 60, nou 70 plus. En die kunnen het tempo niet meer bijhouden. En die proberen ook in contact te reden. Maar dat lukt niet altijd. En die zijn vereenzamen ook. En die kunnen namelijk weer aan het mobieltje wel weer een beetje... Uh, contact overhouden. Ja, misschien zijn wij dan de verbindende factor. Dat zou best eens kunnen. Dat, van, Dat wij ze bij jongens, elkaar brengen. Uh, we gaan uh, leuke avondjes organiseren in het bejaardenhuis. Waardoor uh, gewoon uh, jongeren die, die moeten mee. Maar ook doordat ze jongeren af en toe een woning aanbieden hè, in zo'n bejaardenhuis. En dan moeten ze ja. zoveel uur per week met de ouderen doorbrengen. En het ja. lijkt dus dat er voor hun echt een wereld open gaat. Ja, maar er is volgens mij maar één goed voorbeeld... één succesvol o, o, voorwerp van één jongen die dat gedaan heeft... die dan ook echt bevlogen is met die ouderen. En ouderen hebben gewoon, als je aan de juiste touwtjes trekt... leuke verhalen ja, te vertellen zeker, gewoon. Zeker. Die zijn ook jong geweest. Alleen, ja, je moet daar soms even de tijd voor nemen. Ja. En je moet soms even door een zootje heen van... nou oh ja, allerlei klachtjes, dat weet ik wel. Maar, maar ik ja, je begin tegen had? jongeren over dat ik naar de disco ging... dan ja? kijk zie je echt aan van... jij... De, de disco, wat, Jij, wat met deed jouw je dan? Uh, <laughs> Vrijwilligerswerk achter de borst dan? Ja. Zoiets. En dat ik sommige nummers zo goed vond. Ja. Of uh, wat ik het leukste vond altijd, dat we kwam er een nieuw nummer uit. En dan zong ik het mee. En toen had dat mijn zoon, dan had van, hoe ken je dat nummer dan? Wat goed zeg, dat, je, dat ben je hip. Ik zeg, joh, dit is gewoon een cover. Ja. Nou, dan was hij gewoon helemaal stom verbaasd. Ha, dat weten ze ook. Wij heen. hebben ook leuk gehad door onze tijd. Wij hebben het ook, nou, dat, daar twijfelden mensen niet over, denk ik. Dat niet, maar goed, er moet wel iets gebeuren tegen eenzaamheid. En ze vinden ook dat jongeren, die zeggen dat ze heel vaak eenzaam zijn. Is dat echt eenzaamheid? Of missen ze gewoon even contact? Maar het, het, het, de vraag is wel, um, uh, moet uh, meer jongeren, uh, moet meer gedaan worden tegen eenzaamheid bij jongeren? En uh, 51% zegt het eens te zijn. Die zegt dat is niet nodig. En uh, 38 zegt dat het mij eens is. die zegt, er ja, moet wel iets gebeuren. Er moet serieus iets aangepakt worden. Ik denk gewoon even minder op, mobiel. dat zal heel veel schelen. Gewoon even om naar. je heen kijken. Kijk naar elkaar. Dan kan je misschien zien dat iemand net zo'n touw uit de kast pakt. Net een? Touw uit de kast pakt. Een touw? En dan ga je gewoon achter me aan dus oh. wat ga je doen met het touw? SM. Heb je een paard? Dat leuk, je. Daar ben ik ook een fan van. Ja. Dat is een leuke opening dan ook. Ja, nou zeker. zeker. Ja. Goed, bedankt voor jouw bijdrage. Ja, tot volgende week. Dat was de herstellende Jolande. Ja, volgende week is er hopelijk bestemd er weer. Weer een klein stukje meer. Goed, prettig weekend. Hoi.